Tien uur moutscheurs met het NW journaal. De Britse premier May zegt dat het zenuwgas waarmee de Russische dubbelspion in Engeland is aangevallen... in Rusland is ontwikkeld. Ze zei dat het zeer waarschijnlijk is dat Rusland... ook achter de aanval op Skripal zit. Ze wil er uiterlijk morgen uitleg over van Rusland... anders volgen maatregelen zij mee. De dubbelspion werd ruim een week geleden vergiftigd. Dat gebeurde in Salisbury, waar hij met zijn dochter... bewusteloos werd gevonden op een bankje in een park...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 En dat komt door de relatief warme herfst die we hadden. Schapen hebben daardoor meer te eten gehad en zijn nu vruchtbaarder. De lammetjes op Tessel kunnen voorlopig niet naar buiten. Omdat het de laatste tijd koud is geweest, is er nog niet genoeg gras. Het weer hier en daar wat regen bij minima van een graad of zes. Ook morgen regen en kil bij zo'n zeven graden. Woensdag en donderdag droog, en zonnige periode... bij maxima tussen negen en twaalf graden. In het weekend gaat het s'nachts een paar graden vriezen. Dit was het NOS Journaal. Nou, WB Verkeersinformatie viel op de A6 vanuit Muiden naar Emmeloord. Voor Lelystad, twee kilometer door bergingswerkzaamheden na een autobrand. De ook is dicht en de vertraging bijna een kwartier. Complimentjes? Extra aandacht? Flirten is niet strafbaar.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 Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Renze Klamer. Nog een uurtje langs de lijn en omstreken. En aan onze tafel zitten nog steeds onze gasten die meepraten in het sportforum. Dat zijn freelance voetbaljournalist en schrijver Juri van der Busken. ad journalist Thijs Zonneveld en NLS-commentator Sebastiaan Timmerman. Ja, tegen vele verwachtingen werden Irene Wüst en Sven Kramer... niet gekroond tot wereldkampioen Allround schaatsen dit week einde. En drie grote Nederlandse klasse mensenrenners raakten geblesseerd in de grote wieleretappencours in Parijs-Nice en tireno adriatico Nou, daarover praten we straks. Nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Jelle van Gorkom heeft het ziekenhuis verlaten. De B-Mixer is verhuisd naar een revalidatiecentrum. Volgens de Wielenbond toont Van Gorkom duidelijk progressie en gaat vooral de communicatie een stuk beter. Bondscoach Bas de Bever. Want die jongen die heeft, die heeft natuurlijk het eind te lang ook opgesloten gezeten in, in zijn eigen lijf. Uh, omdat hij zichzelf niet kan uiten. Dus dat, dat, dat is zeer prettig voor hem vooral, maar ook voor zijn directe omgeving. En VVV-speler Lennart die ontbreekt komend week in de wedstrijd tegen PSV. Wel om een bijzondere reden. De Duitse kan namelijk een leven redden door bloed af te staan aan een patiënt met leukemie. Daardoor wordt stamceltransplantatie mogelijk gemaakt. Nick Viergever is bij Ajax opnieuw geblesseerd geraakt aan zijn enkel. De verdediger was juist op weg terug, maar bij een training vandaag ging het opnieuw mis. Later deze week wordt duidelijk hoe lang het herstel zal duren. gaat jan van Beek en Jan van Hals stoppen met hun tv-optreden in voetbalpraatprogramma's. Dat doen ze naar kritiek van de eigen achterban. Supporters van Twente vinden namelijk dat beide heren alle energie moeten steken in het lijstbehoud van Twente. Marcel Kietel heeft de vijfde etappe van Tireno Adriatico gewonnen. In de massasprint klopte de Duitse wereldkampioen Peter Sagan. Kwiatkowski rijdt morgen in de laatste rit nog altijd in de Leidenstraat. En Bibian Mentel is voor de tweede keer op rij... Paralympisch kampioen Snowboard Cross geworden. Lisa Benschoten pakte zilver. Bij de mannen was er ook nog Nederlands succes. Chris Vos pakte in Pyeongchang zilver op dit onderdeel. Ik ja, ga nog even verder over Ajax, want daar uh, waren we nog niet helemaal over uitgepraat. We hadden het al even gehad uh, over het uh, resultaat, de hoop die er is... over Younes en uh, Roberts' prachtige beschrijving van zijn gezicht... Uh, naar alleen van de werkweigering. Maar waar we het nog niet over gehad hebben... is bijvoorbeeld Danny Blind. Die wordt voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen. Hij zou de opvolger moeten worden van Theo van Duivenbode... die in augustus vorig jaar opstapt... omdat hij het niet eens was met het beleid van de club. Thijs ja. sloeg de hand uh, voor z'n Ik wou zeggen, als je de, de, de, de, weg, staat, de <laughs> webcam aan hebt staan... Ik reacties Jij hebt die tweet ja, hebt gehad. Uh, jongens, jongens. Ja, het dat. is een soort... Wat Eigenlijk voor... is een soort hondje dat zichzelf elke keer een staart bijt. Het houdt niet op. Wat voor tweet? Want nu welke, ik even weten welke tweet uh, het is. Nou ja, kijk, het is natuurlijk... Ik had iets getweet over... Ik heb, Blind was ooit in 2011, 2012... Uh, kwam hij met een paar anderen met het plan om Van Gaal algemeen directeur te maken. Hij zou zelf technisch directeur worden. Daar heeft Cruijff toen een streep doorgetrokken... <Glacht> en die heeft toen onder meer Overmars en Van der Sar naar voren geschoven. En nu komt Danny Blind dus weer terug en moet hij... Overmars en Van der Sar gaan controleren. Als lid van de Raad van Commissarissen. Ja echt, hoe, hoe verzin je het? Echt. Ik, het is alsof ze een soort loodje strekken bij Ajax. Welke <lacht> oud-voetballer met nog een groter ego... en nog meer wraak en frustratie er nu weer terugkomt... om, weer oorlog, om nog meer, meer oorlog te maken. Het is een eindeloze richtingenstrijd. Een eindeloze strijd van ego's. Het echt. Gaat dit wordt natuurlijk weer een afslachting. Ja, ik, ik snap gewoon niet wat ze daar willen elke keer. Volgende onderwerp. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, maar sluiten jullie daar helemaal bij aan? Of uh, hebben jullie daar ja, handen Ik van Ajax geen nou, ik los van het feit dat ik Denny Blind voor die functie wel heel geschikt vind. Vanwege zijn omdat hij een voetbalportefeuille moet beheren. En met zijn know-how uh, daar uitermate. Uh, ja, want hij heeft de laatste jaren hoeven. inderdaad ook echt lekker gefunctioneerd. Nou ja, ja, dat is natuurlijk niet helemaal. Maar goed, dan kom je op een andere discussie van Nederlands Elftal. Uh, dat is wel wat anders, vind ik. Maar... Waarvan je net overigens beschreef dat het wel heel vaak uh, om toeval gaat. Dus, nee, maar uh, Blind heeft. heeft is als hoofdtrainer van Ajax, als assistenttrainer van Ajax... als technisch directeur van Ajax... als directeur spelersbeleid bij Ajax... als assistent-bondscoach van de Nederlandse helftel... en als bondscoach van de Nederlandse helftel... heeft hij gewoon allemaal niet goed gedaan. Ik vind het echt een aardige man. Hij kan, ik luister graag naar hem als hij iets analyseert. Maar hij heeft in al die functies heeft, is hij in feite niet geslaagd. Dus ik snap niet op basis van wat hij dan... Uh, nu hier geschikt voor zou zijn. Maar Jury, je maak even je verhaal af. Nee, nou goed, de, de functie die hij zou moeten uh, beoefenen... dat is natuurlijk voor de Raad van Commissarissen. Dat is wel, wel wat anders. Um, dan ben je niet de voetbalman op het veld. Dus in die zin, en je, moet, je hebt echt iemand nodig die die club door en door kent. En die kent Danny Blind natuurlijk wel. Inclusief alle politieke spelletjes, de stromingen die er zijn. Daar heeft hij het vroeger ook al over gehad. Ajax is een club van stromingen. Dat is onwaarschijnlijk uh, om daar tegenin te, te moeten zwemmen. Hij kent dat wel. En, en dat, hij is dan niet voor niks degene die Theo van Duivenboden moet vervangen. Die kende dat ook. Dus uh, in dat opzicht snap ik die keuze heel goed. Maar ja, het is inderdaad wat Thijs zegt. Er zijn wel heel veel verschillende uh, situaties uh, op personen. Hè, wat natuurlijk Bergkampen Van de Sar hadden. Waar je ook weer verbaasd bent dat Berg, uh, Van der Sar eerst Bergkamp steunt... In het, bij het vertrek van Bos en vervolgens laat, uh, ontslaat hij uh, Bergkamp. Uh, dus allemaal van die... Van die, van die stromingen die bij Ajax wel gaande zijn. Dus het maakt het wel heel erg moeilijk. Maar, maar dat, vraagt, dat, dat is dus ook inderdaad... kan hij dan wel die functie goed uitoefenen? Als, als ik jou uh, vandaag ontsla en ik ben je baas... of nou ja, min of meer jou ontsla... en drie jaar later vraag ik je om in mijn raad van commissarissen te komen... hoe kijk je dan naar mij vanuit die raad? Ja, maar misschien ben ik te, te vaak bij Ajax geweest, ook in het verleden... en heb ik die club lang gevolgd om daar dus niet meer van op te kijken. Omdat er altijd... Zij zitten altijd in, in dat soort vijvertjes. He, uh, we hebben ook een raad van commissarissen gehad... en op een gegeven moment kwamen ze met Davids. En ze kwamen met die. En, en dat functioneerde ook niet. En iedereen dacht, ah, oh, dat is goed. En Davids is er voor een bepaald slag mensen. En kruiven ze daar. En dat, dat ging ook rollend over straat. Ik bedoel, uh, het is natuurlijk bijna altijd... Is het, is het, uh, vechten ze elkaar de tent uit. Terwijl een RVC er moet zijn, die moet eigenlijk anoniem zijn... He, als je vraagt wie is de RvC bij AZ, weet niemand dat. Je moet gewoon op afstand toezicht houden. Dat is de kracht van de RvC. Bij Ajax uh, is, is het altijd voorpagina -nieuws. Nou Daar ga je al mee de mist in. Maar zouden ze wel de traditie in stand thuis. Zullen we het een oorlog maken? Ja. <laughs> nou ja, ja het, Ajax kijkt gewoon. Het is een ontzettend naar, naar binnen gerichte club. En ontzettend naar het verleden gerichte club. En juist als het, ja, volgens mij is er, uh, zo, zoals het nu gaat... Ajax is de reisclub van Nederland, maar heeft relatief weinig succes ik denk dat het dan heel goed zou zijn om je blik naar buiten te richten... naar andere, andere clubs, andere landen, andere ploegen, andere sporten misschien ook wel... in plaats van elke keer weer uit datzelfde vijvertje... weer uh, ja, oud-voetballers van je eigen club op te vissen. Het ja, gaat voor weinig vernieuwing zorgen in ieder geval. Ja, nou, ik ja. vraag me dan wel af wat dan wel de oplossing is. Wie moeten ze dan wel aanstellen? Moet het dan iemand echt van buitenaf af zijn? Ja, je hoeft maar dan, geen ajax is... te hebben eigenlijk. Nee, maar goed, uh, dat moet je echt aandurven. Aanzetten is dat toen aangedurfd met Tom Gerberhans. En nu is PSV dat ook met Tom Gerberhans oh. aangedurfd Er zijn er mm -hmm. nog een paar. Iemand van buiten die zich uh, wel bewezen heeft uh, op zijn vakgebied. En, nou ja, dan ben ik het met en, uh, thijs eens wat, wat kan het voor kwaad nu? Ik bedoel, je moet het aandurven. Nee, eens. Maar er lopen toch te veel uh, clubjes, klikjes daar nog rond... die uh, te veel macht hebben. Dat blijkt uit alles. Ik denk dat je bij AZ goed ziet dat er een goed voorbeeld is van een club... die heel erg uh, durft naar buiten te kijken en ja. durft te innoveren. Die met een relatief klein budget... Uh, snel veel stappen maakt. Ja. En met zo iemand, want uh, Joop Alberda zit daar bijvoorbeeld. Uh, Joop, uh, Joop Alberda zit in de Raad van Commissaris, volgens ja, mij, als ik me goed herinner. Ja. Ja, maar er en werd en dat ook al wat, wat al. laatdunkend gedaan over ja een honkballer en een volleyballer. He, dat is ja. dan, gauw is dat het, het, het, uh, wat je in de voetballerij hoort. Maar als je kijkt naar, naar wat die mensen hebben achtergelaten en, en nu nog aan het opbouwen zijn, dat is vind ik voorbeeldig. Daar kunnen heel veel clubs een voorbeeld van nemen. Maar ja, ik zei het in het begin al, we zitten in een aardsconstructief wereldje. En, en alles wat van buiten komt, dat wordt weggehoond. Ja. Door, door een groot deel. En dat is toch nog te dominant dat deel. En uh, ja, je moet het lef hebben om het te doen. Ja, dat hebben ze niet, of in ieder geval nee. tot nu toe niet. Nee. Het Olympisch Stadion in Amsterdam zat dit weekend ondanks regen en 15 graden bomvol voor de WK Allround schaatsen. Sebastian, die was er ook een hele weekend aan het werk als commentator voor langs de lijn. Ja. Uh, genoten van de sfeer? Ja. Ik vond het uh, een heel leuk toernooi. Het, uh, de, de sfeer was goed, het zat vol. Zaterdag uitverkocht. Uh, zondag was het nou, ja, nagenoeg uitverkocht. Vrijdag iets rustiger. Want wat dacht je van en, tevoren met, met die weersvooruitzichten? Betaal? Nou ja, precies. Kijk, vier jaar geleden was daar een NK. En toen was het allemaal heel gezellig, maar toen was het schitterend weer. Dus ik dacht inderdaad van tevoren wel. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat vrijdag en zaterdag gaat. Met dat hele slechte weer dat werd voorspeld en dat ook uitkwam. En vooral naar beneden kwam vallen, de regen. Uh, maar iedereen bleef zitten en het, de sfeer was goed. En de wedstrijden waren interessant. En er gebeurden aparte dingen. En vooraf... Oh. Uh, ja, er gebeurden heel veel aparte dingen. En dat is ook wel wat zo'n toernooi heeft. Mijn, een van mijn eerste schaatstoernooien... ik denk mijn eerste uh, buiten Nederland... was in uh, Budapest. Het WK waar Rintje Ritsma won. En dat, dat, nou ja, dat, daar heeft iedereen het nog steeds over. Dat, dat was het was heel warm weer. en er kon er ja. alleen in de ochtends heel vroeg... en s'avonds heel laat worden gereden. Colalbo, dat staat heel veel mensen nog bij. Dat was schitterend weer. Dat was waar Irene die grote voorsprong speelde op de vijf kilometer. En waar hè? Kramer en Fabrice een mm. geweldige vijftien... Ik bedoel, dat soort toernooien blijven hangen. En of er nou een, ja, een toernooi in Heerenveen lijkt... Dat, elk toernooi in Heerenveen lijkt op elkaar bijna. Uh, uh, en dat was dit niet. Dit was echt een, uh, een heel leuk toernooi. Het was een mooie mix van uh, entertainment en show... met veel aandacht, heel veel aandacht voor de oud Corifeeën. Ja. En uiteindelijk winnen de mensen. Euh, nou, zeker bij de vrouwen. Takagi is gewoon een zeer verdiende winnares. Ja, bij de mannen liep het uit op een triller aan het einde. Zometeen dat sportief, maar dat, dat ja. element met die oud-kampioenen, werkte dat goed? Merk je, deed dat, doet dat wat in een stadion of merkt nou eigenlijk ja, niemand daar niemand uit? Het moment van? dat gisterenmorgen uh, het inrijpaar, dat is dan het paar wat zeg maar, de tijdwaarneming moet testen, dat hij op de baan kwam, dat paar bestond uit Erik Heiden in volgens mij de buitenbaan <laughs> en Johan Olaf Kos in de binnenbaan. Ja, dat maakt nog steeds bij heel veel mensen, jong en oud, zoveel los. Als die twee mensen op de baan verschijnen, Ja, dat, dat doet dus inderdaad wel wat. Ja. Konnen ze het ja. nog? Ze reden wel heel lang. Volgens mij was het voor Heiden de eerste keer ah. sinds jaren dat hij hier op, het, uh, op de schaats stond. Nee, maar ja, het is wel apart om al die korifeeën bij elkaar te hebben in het stadion. En toen was het toch Ria Visser en hij uh, Vergeer? Uh, Leo Visser en hij Leo Visser. Ja, ja, ja. Die zijn ook inderdaad inrijpaar geweest. 1-9 deden ze daarover. Ja, ja, zoiets. Ja. Ja. Over de dat 500 meter? Ja, ja die ja. reden de 500 ja. meter. Ja, Heiden en Kost, die hoefden maar 300 meter te rijden. En toen, oh. zat, uh, <laughs> toen wisten ze wel dat de tijd helemaal goed jaar. was op, uh, voor ja. die 15 meter. En Art en Casey? Ja, ja. ja, nee, ja bijna iedereen was er. Veester ja. uh, uh, herkenning. Zoals Chad Hedrick, uh, oh. ik bedoel... Iedereen was er bijna. Ja. Of bijna iedereen was er. En dat maakte het, wel, uh, ja, maakte het gewoon heel apart. Ik heb veel van je verslag gehoord. En uh, het woord uh, dweilen heeft wel een heel andere dimensie <lacht> gekregen bij, uh, bij het schaatsen. Ja, nou ja dat, uh, het is ook inspelen op de om, uh, omstandigheden. En uh, de dwelschema's veranderden nogal eens. Ja. Gisteren was extreem. Dat begon met om de twee ritten dweilen op de tien. En dat werd toen om de rit en toch maar weer niet. En nou ja, daar kwamen ze goed mee weg. Op de vijf kilometer was er veel kritiek. Omdat uh, nou ja, daar de baan toch wel heel veel slechter werd. Zeker op het moment dat Kramer reed. Maar goed, ja. Het zijn ook omstandigheden. Je moet daar ook mee kunnen omgaan. In, uh, ja. Bij een toernooi buiten. Hij zei, als je dat niet kunt, dan moet je niet starten. Dan moet je niet meedoen. Nou, zijn er plannen om in het Bisletsstadion uh, ja. hetzelfde te gaan doen? Hè? Ja. Ben je sceptisch? Bedoel je? Nou ja, dat, dat hoorde je inderdaad. Het Bisletsstadion, het in Oslo. Hmm. Maar het kost heel veel geld. Uh, ik weet niet de ex exacte bedragen, maar... Dat gaat wel om tonnen volgens mij om zo'n baan tijdelijk neer te leggen. Uh, uh, en ik hoor ook al jarenlang dat er in Oslo een overdekte baan gaat komen. En die is er, is er ook nog steeds niet. Dus het eerst zien dan geloven, ja. Ja. ja. Maar het zou wel heel mooi zijn. Het heeft wel bewezen, uh, wat mij betreft, dat uh, uh, als je in een grote stad... Hè, een stadskern, zeg maar, of in, in dit geval dan een bestaand stadion... maar als je met sport naar de mensen toe komt, dat het nog steeds aanslaat. Ja. En uh, uh, nou ja, je hebt dat in het verleden ook gezien met sporten die het moeilijk hadden, biatlong, langlaufen, die in, in de binnensteden, in Centra, in München, en dergelijke wedstrijden gingen houden. En dat gaf ook een impuls. En, ja, wat dat betreft... Uh, weer, actie. Het beachvolleyballen. Het beachvolleyballen. Ja, ja, ja, Op de hofvijver. Ja, ja. uh, bij de mannen, want sportief gezien ja. he, was er ook een hoop te beleefd. Bij de mannen leek halverwege de 10 kilometer wel zo'n beetje beslist. De strijd, laten we zeggen, de strijd om het eindklassement. Uh, Sverre Lunde Pedersen had een ruime voorsprong. Hoeveel seconden was het ook weer op Patrick Roest? Uh, op Kramer 14,6. En op Roest 7 of 8 seconden. Ja. 7, ja, 7, ja. 7 er nog iets. Hij hoefde eigenlijk alleen maar ja. te blijven staan. En er gaat een derde wereldkampioen komen in een week tijd. Nu in het rounde Het Noorse schaatsje. Oh, hij gaat onderuit! Hij is gevallen! Pedersen is gevallen! Pedersen is Kom overheen! ai ja ai ai Oi-oi-oi, dat de haars... ...hok is het pomaken! Wat gebeurt hier? Op 10 kilometer! Lichtmeto op het ijs. Rij door jongen. Petersen, je gaat je titel toch niet uit handen geven. Wat is dit? Voor een ontknoping. ja ja. Oh. En dus is de wereldkampioen allround Patrick Roest. Wat een deceptie voor de Noorden. Eh uh, almost never falling so uh, I don't know what to say. Ja. Yeah. Arme jongen. Tragedie ja, voor de rest. Ja. Het is ook echt zo'n zin dat, dat wordt vaak gezegd. Je hoeft alleen nog maar te blijven staan. Ja, en dat is dus. Ik bedoel nu: Sven riep het ook altijd. Ja, maar er moet nog wel gereden worden. als hij weer met 33 seconden voorsprong de 10 kilometer in <laughs> ging. En nu blijkt dus inderdaad dat hij wel al die jaren gelijk heeft gehad. Ja. En, uh, wat, wat, wat, wat gebeurde er precies? Hij haakt met de punt van zijn linker schaats achter zijn uh, rechter uh, kuit. Het had niks en, met het ijs te maken, met, met, met, met het te Nee, met volgens de mij niet. Uh, ik kan me wel voorstellen, het gebeurde na 6400 meter... dat je dan niet meer zo alert bent dan in een, als in het begin van een 10 kilometer. De Noorse commentator die hoorde huilen die zei ongeveer een uur na afloop van de wedstrijd... toen hij weer een beetje bij zinnen was... <laughs> dat hij wel dacht dat het, nou ja, hè, kapot, toch moe... en misschien net niet helemaal alert meer. Misschien ook al een beetje met het hoofd bij en, uh, een huldiging en een titel. en Ja, en dan maak je zo'n foutje. En dan, ik vrees voor hem, voor Pedersen... dat dit een beetje wat voor uh, Kramer de wissel van Vancouver is... dat dit uh, ja. voor hem uh, dat moment gaat zijn. Een harde les. Ja. Alleen bij hem is dan echt zijn eigen fout. Ja, klopt. En, nog maar, maar, en de vraag of, of hij uh, nou ja, nog weer in deze positie komt. Om, uh, om het recht te zetten en om die titel te grijpen. Want het is wel echt een, een zeg maar, kind van de buitenbanen. Uh, Noor, hij komt uit Bergen, rijdt heel vaak, uh, traint heel vaak op buitenbanen. Dus hij was nou ja, wat dat betreft in het voordeel. Het waren zijn omstandigheden. En dit was echt dé kans voor hem. Ja. Met die verschillen waar we het net over hadden. Ja, en dan maak je zo'n fout. Ik, ik vond het wel opmerkelijk toen ik Kramer hoorde dat hij, uh, dat hij bewust geen gas gaf na die val. Want hij dacht, ja, als ik nu gas ga geven... dat kan ik wel doen. Ja. Maar dan, dan neem ik hem mee ja. in mijn keelzoog... en dan kan uh, de, ja. alsnog het wereldkampioenschap van Peter Lewis... wel eens in gevaar komen. Wat je wel ziet, als je de rondetijden terugkijkt... van Pedersen, dan... Uh, nou, die ronde dat hij geval is, dat was geloof ik 57 seconden. Maar hij pakt... 32-6 pakt... volgens mij. MMO, ja, maar daarna is het gelijk en... weer precies het ritme van daarvoor. Ja. Als je die, die 57 seconden eruit wegstapt... is het gewoon een hele vlakke race. Dus wat dat betreft... Kramer heeft denk ik deels gelijk, maar hij kon het ook echt niet. Want wij zaten in het begin te wachten op een, uh, op een aanval. Ja, en ik moet wel zeggen, dat deed wel uh, een beetje pijn... om Sven Kramer zo te zien rijden. Hij stond bijna rechtop. Ja, en de, de gehoopte aanval op uh, Pedersen... Hè, want iedereen dacht, van, hij gaat vanaf het begin aanvallen... en de dood of de gladiolen, en we zien wel of die 14 seconden erin... Ja, geen moment. Nee, maar nee, je... nog die 100 meter achter. Ja, dat was net een verkeerde moment aan het begin van de uitzending. Ja, dat he? ja, was net als met de 10 kilometer in uh, Pyeong, of in, Gangneung, in Pyeongchang. Daar zag je ook gewoon dat hij eigenlijk nergens het geloof had. Dat hij hem nergens meer. Weet je, als je zoveel twijfelt en zoveel. Uh, ja, zijn, er is gewoon echt, echt iets goed mis. Weet je. Het is ook, of het is conditioneel, of het zit in dat, uh, in dat stukje in zijn linkerbenen die afzet... of het is mentaal en waarschijnlijk is het een soort combinatie van al die dingen. Maar met sporters is het, weet je, zeker op hoog niveau, als, er, als, er dingen, als je twijfels hebt... dan ga je veel eerder opgeven. En je ziet bij Kramer gewoon dat hij niet meer het vertrouwen heeft, op die zeker de 10 kilometer. Dat hij het echt aandurft om echt aan te trappen. Dat deed hij niet in, in op de Olympische Spelen en nu ook niet. Weet je ja. al. En dan laat je de laatste ronde ook, ja, als er zo'n excuus is om het te laten lopen, dan doe je het ook. En ja, sowieso was zijn Kramer: wel eens tweede en derde. Ja. Ja, en dat hij maakt, voor hem, wat maakt het hij liever. Sterker nog, ik deed dat hij liever niet op het podium staat, want dan. En je staat, kunt ook zeggen, mag het, het eindelijk eens, want als ja, je nee, zeker. 23 all-round zegers nee, oprijft... voor ja, op het nee. eerst sinds februari 2006, verliest hij het toernooi. Dat is toch waar hij mee nee, doet. Natuurlijk mag het Belachelijk het ook, eigenlijk. Het mag ook zeker en ik vind het ook echt heel logisch. En ik vond het ook heel logisch. In, in, voor mij was die 10 kilometer van Kramer op de Spelen ook echt misschien het hoogtepunt van de Spelen. Ik vond het echt prachtig, ook qua nederlaag, om te zien hoe zo'n grote sporter ook... Uh, met alles wat hij heeft onderuit gaat. Gewoon alles, weet je wel. Niet, uh, niks meer bleef meer overeind. Alles was slecht, zeg maar. Ja. <coughs> wat ik ook echt mooi vind, weet je. Dat hoort ook bij sport. Het is niet alleen maar, zelfs niet voor zijn is niet alleen maar winnen. En het is mooi hoe hij het verlies neemt, wat hij erover zegt. Gaan ja. we er even uh. luisteren wat hij tegen Bert Maaldering zei. Nou ja, hoe het helemaal precies zit, dat weet ik ook nog niet, Bert. Maar ja, het is, uh, het is niet top. En uh, ja, er zit natuurlijk... Uh, er zit natuurlijk uh... 25 jaar topsport in. En uh, ja, dat, uh, dat uh, werkt niet altijd even mee. Wat waar zit dat in? We hebben het steeds over dat linkerbeen van jou gehad. Zit die zoveel jaren topsport in jouw linkerbeen? Nou, dat vind ik heel moeilijk nog om nu te zeggen. Daar ga ik nu ook niks over zeggen. Nee, ik, ja. ik vond het een beetje... eigenlijk later nog in dit fragment zei hij van... ja, ik vind dat het vooral over de winnaars moet gaan. Wat dan heel sportief lijkt natuurlijk als je, als je na zo'n lange tijd verliest. Maar het leek ook een beetje een excuus om maar niet over te hoeven te praten... wat er nou aan de hand is. Want daar deed hij heel geheimzinnig over. Ja. Ja, dat ja, klopt. Oh, ik misschien denk serieus dat, dat hij het niet weet. Misschien nou, weet ja, hij het gewoon is. niet. Misschien weet hij het gewoon niet. Kijk, het kan iemand, ik We hebben het hebben spelen ook heel lang over gehad met Jack Ory. Die niet, ook niet iemand is die spelletjes speelt. Die weet maar waar, ook, waar wacht hij dat nu op om dat, om dat uit te zoeken? Onderzoek? naar nou, dat gaan ze nu doen. Uh, data? Zeg, uh, uh, ja. Dat hebben ze al lang. Kijk, zijn bloedwaarde en zo. Dat is allemaal heel makkelijk Precies. te checken. Daar zit het niet in. Het zal, ja, weet je, het is er gewoon een, een combinatie tijd. van allerlei <laughs> dingen. Ik, en en en Sven kamer is natuurlijk ook iemand die probeert niet kwetsbaar te zijn. Oh, cool. Hij probeert de alfa mannetje op, weet je de, de, de grote gorilla te zijn. Dus ook in de aanloop ernaartoe doet hij altijd alleen maar stoer. Weet je wel. het is alleen maar alles onder controle, heel veel zelfvertrouwen, een beetje intimideren van zijn tegenstanders. En misschien moet hij wel toegeven dat het dat hij heel veel nou. kwetsbaarder is, ook mentaal nu... dan dat hij zou willen zijn. Dat is ook voor zichzelf naar toe te geven, volgens mij nog een flinke stap. Maar ja. hoe was dat in dat jaar, uh, wanneer was dat, 2011? Dat hij even een time-out Hij is eruit geweest na Vancouver, ja, 2010, 2011. Die winter was die de, dat hij er zijn linkerbeen. Dat ja. was ook in het begin een beetje ja. geheimzinnig. Ja. Maar wie zegt niet dat dit gewoon zoiets gelijks is... en ja. dat hij uh, de even nou, wat rust neemt en volgend jaar staat hij er gewoon weer, uh, nou, weer keihard? Ja, dan hij is het wel wat ouder dan uh, in de winter ja. van 2010 of 2011. Ik vind wat hij hier zegt Noem. in het kleine fragmentje wel interessant hoor. Dat ja. hij zegt, dat je, ja, die 25 jaar topsport. Hij, wij doen altijd, en dat doet hij, hij zelf ook heel goed. Dat hij, hij is altijd in orde. Hij staat er altijd. Hij is altijd in staat om zijn tegenstanders weg te blazen. Maar wij staan er niet bij stil dat Sven Kramer ook ziek is. Dat Sven Kramer ook last heeft van zijn rug. Dat Sven ja. Kramer ook last heeft van zijn been. Dat, dat hij doet. ook mens is. Nou, ja. ik vond uh, Douwe de Vries heeft, dat is een hele goede vriend van hem. Niet alleen ploeggenoot. Die heeft een heel mooi interview, ik dacht in NRC overgegeven afgelopen winter. En die gaf een heel mooi inkijkje, inderdaad, in Kramer. En hij zegt ook, dat het gebeurt re regelmatig is het gebeurd... dat hij bij ons in het wiel zat tijdens een fietstraining. En dan zat hij af te zien en te schelden. En dan, dan toonde hij wel zijn kwetsbaarheid. En dan was het een week later, was de eerste schaatswedstrijd in of In NK of wat dan ook. En dan, dan blies hij iedereen, uh, hup, reed hij iedereen weer naar huis. En op zo'n moment kon hij, kan hij als geen ander die knop omzetten. Maar ja. uh, die kwetsbaarheid heeft hij. En dat ja, komt nu steeds meer wel uh, naar boven. Ja. Goed, laten we naar uh, uh, de vrouwen gaan. Uh, Tagagi, uh, volgens mij uh, gunde het hele Olympisch Stadion het Tagagi. Had jij die indruk ook? Uh, ja, nou ja, zij was de beste van het toernooi. En dat bleek al op de 500 meter. we ja, los daarvan, ik had ook de indruk dat iedereen het haar wel gunde. Ja. Populair. Ja, ja, ja, zeker. Ik denk het wel. Ja. Ja. Ik had niet de indruk dat er mensen waren die het... Uh, die het daar niet kunnen nemen. Zij was gewoon de verdiende winnares. Ja. En dat hebben, de, hebben alle toeschouwers gezien. Want uh, zij bleef gewoon netjes overeind op de drie kilometer. En, uh, vervolgens... het, verschil, het verschil was toch per schaatsen In hoeverre iemand sympathie krijgt van, ja. het, van het publiek. Of... Maar wat, wat is het bij haar? waardoor krijgt zij wel die sympathie? Nou, Misschien ook inderdaad wel. Omdat uh, het schaatspubliek ook wel beseft dat het wel weer eens een keer leuk is... dat er iemand uit Japan, dat was het nog nooit gebeurd... maar niet weer een Nederlands of een Tsjechische... maar dat er inderdaad ook weer een nieuwe naam bij is...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 Uh, geen training bij een overslaat, dus uh, dan denk ik dat ik daar wel een aardig aandeel in heb. En hij heeft Gewoon zilver en brons behaald met die zoveel. Hij meid. heeft toch volledig gelijk? En Nana Takagi heeft ook gewoon. Ja, hij heeft ik volledig, niet volledig gelijk. Laten we het even, gelijk, gelijk. even markeer, maar kiezen. Dit is toch heel ja. on-Nederlands, maar eigenlijk heerlijk om naar te luisteren. Ja, dat is Ik ook. Ja, nee, ja. In, in plaats, plaats van het, is prestatie, bla bla bla. dan bla. moeten anderen zeggen: die vijf, 100% gelijk? Deze man. Ja. ja, ik vind het mooi dat hij het ook zo naar zich toe trekt, hoor. Ja, ja, dus. Juri, Juri, Juri <laughs> van de Hurt, hoe kijk jij hier als voetbal tegenaan? Nou, ik vind het wel leuk, omdat bij het voetbal word je natuurlijk doodmoe van al die jongens die dan de afloop meteen beginnen. Dat ze blij zijn dat ze drie keer gescoord hebben, maar dat gaat ja. Ja. Uh, ja. zo. Zouden... Ja, dat, dat, is, dat zijn echte tien open deuren achter elkaar. En, en uh, ja, uh, het is ook wel mooi dat iemand gewoon uh, zegt: van ja, ik ben hierheen gekomen en ik heb verschil gemaakt. Ja, dus, uh, verfrissend. Ja. Ja, ja, ja, prima. Ja. Laat maar horen aan al die voetballers, zou ik zeggen. Ja. En ja. aan de coaches. Zou ja. media -training. Leuk zijn. <laughs> even, naar, even naar wust luisteren. Heeft ook geen mediatraining meer nodig. Uh, zeg altijd waar het op staat. Ook als het gaat om uh, Tagagi. Ze vindt uh, Tagagi een terechte kampioene. Nee, ze heeft echt fantastisch toernooi gereden en uh, ja, zeker de beste heeft gewonnen. Geeft dat nog voldoening? Je wordt hier tweede en een Wus die tweede wordt, ja, dat is een boze Wus, Maar ik kan me voorstellen dat het toch een ander gevoel geeft. Ja, weet je, uiteindelijk was het natuurlijk uh, bijna ja, eigenlijk uitzichtloos naar die 500 meter. En uh, ja, dat was gewoon een slechte rit. Uh, maar die andere drie hebben gewoon uh, heel goed gereden. En die 15 meter, ja, die was heel spannend. En ik denk dat dat ook wel aangeeft. Zij heeft natuurlijk uh, alle wild gewonnen en de wereldcourt gereden. Ik was de Olympisch kampioen. Dus dat was een fantastische rit ook om te rijden. En ja, ik heb gewoon genoten van, uh, van het rijden in het Olympisch Stadion. Ja, moeten we zich eigenlijk zorgen maken? Uh, met betrekking tot sponsoring bijvoorbeeld. Nou ja, dat, dat is was wel al wel... heel erg moeilijk. daar ja, ook naar uh, ja. deze. Vier ja, jaar geleden is zij erachter gekomen, inderdaad, ah. dat het heel moeilijk is om. Uh, om sponsoren te vinden. Dat was ook wel een crisistijd, hè, min of meer. Dus nu al anders. Ja, dat klopt. Nou, ik, ik las vandaag inderdaad dat uh, het, de, de huidige sponsor er toch nog over nadenkt om, uh, om door te gaan. En dat willen ze nou, binnen nu en twee weken. willen ze daar een knopen over doorhakken. Uh, uh, ja, en anders dan komt ze in hetzelfde schuitje terecht als, twee, als vier jaar geleden. Ja, dat is niet prettig. Waar nee. was Sablikova eigenlijk? Die deed ook mee. Maar ik weet ik, ik, oh, volgens toch? mij werd zijn achtste uit mijn hoofd gezet. Ja, nou ja. Maar volgens ja, mij, dat zegt al genoeg. Dat... Ja, nee, dat was eigenlijk een beetje zoals uh, als Kamer. Ah. Ja, dat was een, een einde van het oh. tijdperk. Zablieke werd natuurlijk afwisselend gewonnen met Wust. Maar was er wel altijd bij en op een heel hoog niveau. En nou, hij heeft uh, dit seizoen voor het eerst sinds jaren vijf kilometers verloren. Uh, uh, al voor de speler trouwens eentje. Maar dus, ja, dat, dat, dat was ook... Uh, die is ook nou, haar lichaam is denk ik echt kapot. Gewoon knieën, rug. Je ziet gewoon, je voelt gewoon bijna zelf de pijn als je haar ziet schaatsen. Ja, ja. ja een mooie afscheid van uh, Anouk van der Weijden trouwens. Ja, heel knap dat zij op het podium uh, is geëindigd. Gewoon met wilskracht en hard werken al die jaren. Heel. Ja. was toch close hè? Ja. Die laatste rip met Antoinette de Jong. Ja, ja, dat was de kruising van Ragnar, zeg maar. moet uh, <laughs> ik even aan Ragnar niet, mee je moest overgeven naar die de vijf van, van Ragnar, de twee ja. Ja. Ja. ja, nee, maar dat, ja, zij had daar inderdaad, daar deelde ze de definitieve tik uit. Ja, ja. mooi einde van, ja. Haar, van haar sportieve carrière. Knop NPO Radio 1. Het Een tijdje geleden dat we haar hier uh, s'avonds gezien hebben, geloof ik. maar nou, het gezellig weer. Welkom hè? terug voor het nieuws in dit geval uh, van half elf. Ja, we beginnen met de Britse premier May, want die eist de uiterlijk morgen uitleg van Rusland over het zenuwgas, waarmee de Russische dubbelspion in Engeland is aangevallen. May zei eerder vanavond dat het gas in Rusland is ontwikkeld en dat Rusland waarschijnlijk ook achter de aanval zit op Skripal.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 En Canada heeft enorm geblunderd... bij de aankomst van het Belgische koningspaar... dat daar op staatsbezoek is. Philippe en Mathilde werden verwelkomd met de Duitse vlag. Jawel, u hoort het ja, goed. goed. <laughs> en die werd uh, snel weggehaald... toen het de Canadezen op hun fout rezen. Maar daarbij, daarbij bleef het niet. Want tijdens de ceremonie werd het Belgisch koningspaar... toegesproken in het Frans en Duits. Maar niet in die andere officiële taal van België. En dat is het Nederlands. Super. ...langs de en opstreken. Dat was een beetje België. Helemaal ja, wel, uh, klopt. Ja. Je moet ja, heel goed zoeken ja, ja, ja, waar ja, het ja. zit. Ja. We hebben nog een half uurtje sport voor om te gaan... met nog steeds aan tafel Juri van der Buske uh, Thijs Zonneveld en Sebastian Timmerman. Ja, het um, was een uh, drukke wielenweek. Uh, twee zware etappenkoersen. Uh, die gingen van start. Parijs-Nice in Frankrijk... en de Tirreno Adriatico in Italië. Drie Nederlandse klassementsrenners viel uit. Wout Pols in Parijs-Nice met een sleutelbeenbreuk. Tom Dumoulin en Wilco Kelderman in de Tirreno Adriatico. Wat is er toch de afgelopen week allemaal, Thijs? Met die Nederlanders. <laughs> ja, ook toeval, hè? Nou ja, ja um, je ziet dat zowel Parijs-Nice als naar Adriatico... de afgelopen jaren gewoon steeds belangrijkere wedstrijden worden... waarbij het niveau steeds uh, verder de hoogte ingaat. Steeds meer renners. Uh, uh, bij elkaar veel langer. Uh, pel grotere pelotons, uh, hogere snelheden en veel meer risico's. En, pelotons uh, zijn nu toch juist kleiner geworden? Nou ja, ja. dit jaar zeker. Ja. Maar je ziet uh, ja, zeker met het slechte weer van Petrino Adriatico in Parijs niet zo bij. Er zijn superveel uitvallers geweest. En uh, uh, de, de finales van die koers zijn uh, behoorlijk uh, gevaarlijk af en toe. Ja. Jij bedoelt te zeggen dat ze, ze rijden nu met Enger en minder. Ja. In de miner. Ja, bedoel je in de teams? Ja, ja, ja zeker. En dat is, volgens mij is dat een, een, een onvermijdelijke stap, omdat die pelotons gewoon zo langer groot blijven in vergelijking met vroeger. Maar uh, ja, voor Dumoulin is het denk ik... Ja, uh, Kelderman en Puls breken allebei een sleutelbeen. Maar mm. ik denk dat voor Dumoulin ook wel echt een enorme tegenslag is. Want het gaat dit seizoen echt bepaald niet uh, lekker. Hij heeft de slechte uh, ronde van Abu Dhabi gereden. Daar al pech en gevallen. Uh, ziek geworden in Stade Bianca. En nu uh, dus ook nog weer gevallen en eruit. Dus... Ja, weet je, de Giro is al over uh, nou ja, iets meer dan um, zeg maar een week of zes nog, denk ik, naar de Giro. Ja, maar de eerste keer dat hij uit moest vallen, dat lag niet aan hem, hè? Dat lag aan de fiets, toch? Dat was toch mechanisch leuk die hij had? Nee, heeft hij ook nog gehad. Ja. Dus ook nog had, ja. Ik bedoel dat hij Double. die fiets, fiets weg. Ja, lekker de ja, tijd, lek de tijd ja. Een, een loszettend achterwiel in de, de bergrit in Abu Dhabi. Maar goed, hij is ook fysiek gewoon. Hij is conditioneel gewoon lang niet waar hij staat, waar, die, waar die vorig jaar stond. Of je kunt zeggen dat is een prachtig begin van een heroisch jaar, waarin het in het begin helemaal niks is, beetje Hollywood. Tuurlijk, ja, ja dat kan uiteindelijk. Het, dat kan altijd. Maar de Giro is al Tof echt wel snel. Richten. Dan wordt het door de ja. Giro wordt, is wel echt wel kort dag. Ja. En dat was toch wel, dat is toch wel eens echt een, een grote doel dit jaar. Dus het wordt wel een beetje problematisch. Maar kan en, dat doel dan misschien nog verlegd worden? Nou ja, ik, ik bedoel, ik neem aan dat ze gewoon nog steeds boven stage gaan. En nog steeds gaan kijken hoe ver die is. Um, en, um, maar we moeten wel gewoon vaststellen dat die er gewoon lang niet zo goed voor staat als vorig jaar. En vorig jaar viel alles goed. En ik denk dat ook wel, het is ook wel een les voor ons, voor alle wielerfans. Vorig jaar hebben we echt, misschien wel de afgelopen jaren, hebben we echt jaren gehad waarin. Alles goed ging bijna. En zeker vorig jaar was een uniek wielerjaar. Met uh, Dumoulin in de Giro en ook nog uh, wereldkampioen uh, tijdrijden aan het eind van het jaar. Maar uh, ja, zo makkelijk is het soms niet. En dat geldt nu voor Poels en dat geldt voor Kelderman. Maar Mollema is ook niet goed. Geesink is ook nog niet goed. Kruiswerk hebben we nog nergens gezien. Dus ineens van al die goede klasse mensenrenners uh, blijft er ineens heel weinig over. Ja. Uh, Mollema werd dertigste geloof ik? Ja. Ja, die wat echt... Uh, Pannenkoek in de benen. Helemaal nergens. Het ja, gaat echt helemaal nergens over. Maar er was ook goed nieuws. Uh, Dille Groenewegen, ja. die, die is echt in supervorm. Dat uh, is geloof ik zijn derde overwinning alweer, geloof Ja, ik, ik denk dat het beste ah. Nederlandse nieuws, uh, nieuws is van, van dit jaar. Hij heeft echt wel een enorme stap gemaakt deze winter. Heel veel zelfvertrouwen. Je ziet het er echt aan af. Ik kwam me vandaag wel te wel tegen, toen ik zelf een rondje aan het fietsen was. Ja, je ziet echt, die rijdt op een wolkje van zelfvertrouwen in, in al die wedstrijden ook. Dat is gewoon normaal dat hij nu wedstrijd aan het winnen is tegen de grootste sprinters van de wereld. Ik vond die zegen zondag, vorige week zondag. Dat vond ik wel heel indrukwekkend. Hij wachtte niet af op DMA, maar nam gewoon zelf het initiatief en ze kwamen. En niet eens meer naast. Dat vond ik wel. Die blonkte wel uit. Ja, vond ik ook hoor. En dus ook al echt de rest vernederd bijna. Ja, maar dit is dan toch een World En daar ook gewoon. Niemand uh, komt naast me en uh, hij is van mij punt de overtuiging. Ja. Ja. ja eigenlijk zeg je dus het zou zomaar wel eens kunnen dat we, hè, waar we misschien uh, de grote dingen verwachten van Dumoulin dit jaar, ja. dat het uh, misschien eerder van een uh, Dylan Groenendijk kan komen. Nou, ik, ik denk voorlopig is er nog van Dumoulin weinig te verwachten. Dat moet echt nog wel. Die moet echt nog wel. Is uh, echt wel een flinke achterstand weg te werken voor de Giro. En uh, misschien wordt het inderdaad wel een heel ander jaar. Dat we. Maar waar kunnen we dan uh, Groenewegen uh, verwachten? Ik, is dat dan zo... niet echt een klassieke rijder, of wel? Ja, nou ja, goed, hij heeft ah. Brussel-Kuurne gewonnen. En uh, volgens mij is een van zijn volgende grote doelen... gent wevergem dwars de Vlaanderen. Die wedstrijden moet hij echt aankunnen. Daar is hij echt toe. Vorig jaar was hij al vijfde in dwars de Vlaanderen. Dan won hij het sprintje van het achtvolgende groepje. Ja, hij heeft, is echt al meer dan alleen maar een sprinter... die uh, een massasprint kan winnen. Ja, ja. Hoe ver zie jij hem groeien, Sebas? Ja, nee, de, de, de, ik ben dat wel met thuis. Ik vind het wel jammer dat ze hem dan toch niet opstellen... voor uh, Milaan Sanremo het weekend. Ja, die is dan bijna 300 kilometer lang. En uh, daar da, da, wachten ze dan toch nog weer mee. En dan denk ja, probeer ja. het gewoon. Wat maakt het uit? Ja, ja. Maar hij is nu hij is, hij is en ziek geweest. Ja. ja. Ik vind het wel slim, hoor. Ik, ik vind wel, ik, zeker met dit soort jongens... Het, het gevaar is, zeker met die sprinters. Oh. Er zijn zoveel geweest die net elke keer net iets meer willen. Net elke keer een, een, een zwaardere koers willen aankunnen. Dat ze op een gegeven moment hun sprint snelheid verliezen. En dat het niet meer terugkomt. Ja. Dus Gert wel... is een hele... Is er... Al niet meer een wedstrijd die zomaar uh, nee, per, per definitie een uh, massasprint eindigt. Zeker niet. Ik bedoel, uh, die wedstrijd is zo veranderd dat daar vaker uh, groepjes van vijf, zes man naar de finish rijden. Met Terpstra en Sargan en dat soort renners. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat. Uh, dat is dan volgend weekend, hè? ja, een het verder. Dus ik ben heel benieuwd hoe, daar, hoe hij zich daar gaat manifesteren. Maar hij is heel veel sterker geworden dan, uh, dan vorig jaar. Ja, en, gaat Dumoulin eigenlijk Milaan zo'n rijden? Het wordt morgen het wordt bekend. Morgen bekend ja, maar... Ik verwacht het eigenlijk niet. Nou ja, misschien moet hij wel de koersdagen en, en, en koerskilometers inhalen... dat ze het met het oog daarop doen. Maar zeker bij Sunweb gaat het voorlopig echt... want Matthews is daar ook uh, gevallen, broodje in de schouder. Dus waar vorig jaar voor Sunweb helemaal was... het een soort droomjaar waar alles lukte. In de Giro, in de Tour, wk -ploegen tijdrit. echt alles ging goed. En uh, voorlopig is het nog uh, echt uh, pech, pech, pech. Hey, en sinds wanneer uh, wint uh, Wout Pool tijdritten? Sinds twee jaar terug. Ja, toen won hij er ook al eentje. Ja. Ja, alleen dat was dan niet op World Tour niveau... maar dat was in uh, Valencia geloof ja. ik. En dat, maar dat was wel... Ik deed afgelopen woensdag het commentaar bij de stream... Dus ik had met dat, en toen viel me dat ook weer op in de voorbereiding. Dacht, oh ja. En Lijkt dat was lenge, bijna wel? dezelfde lengte, 16 kilometer... eigenlijk een gelijkwaardig parcours, een ja. beetje op en af. Maar kijk maar zijn naar de gemiddelde snelheid... want de poels winnen 43 kilometer per uur. Ja. Als wij normale stervelingen eroverheen gaan... dan zien we pas hoe geaggineerd het dus is. Het was een heel lastig parcours. Ja, ja. dus dat is echt een halve klimtijdrit die hij won. Ja. Maar hij heeft altijd wel goede tijdriten gereden hoor. Ook, ook al in zijn vakantie tijd met, met een slechtere fiets... als hij ook al in Tireno en zo, kon die best wel goed uh, die tijdritten rijden. En bij Sky is het allemaal net fiets iets beter geregeld natuurlijk. Ja, tenzij je uiteindelijk toch valt. Zoals wel poels. Ja. ja, dat is ook niet de eerste keren. Hij was wel echt wel... Hij was uh, in die rit uh, waarin hij viel, was hij echt ontzettend uh, druk bezig. En misschien wel te... Misschien dat hij wel... Te wel te veel dacht dat hij uh, het allemaal zelf moest gaan opknappen, want ik denk dat Poels wel echt een van de kandidaten was om parijs niet te winnen. Net als Kelderman een van de kandidaten zou zijn geweest oh. om die renner te winnen. Mm -hmm. mm. Maar als je zegt, hij dacht dat hij te veel zelf moest opknappen, als als je zegt dat Sky zo'n goede ploeg ook in hè, voor de renners zorgen, dat dat soort dingen afstemmen, hadden ze daar dan meer in moeten doen? Ja, weet je, voor, dat dat is dat vind ik moeilijk. Weet je, voor Poels is dit zijn dit natuurlijk ook weken. En misschien wel een jaar, uh, zeker als Vroom geschorst gaat worden of het niet, helemaal, niet helemaal goed is, dat hij een unieke kans krijgt. En dat levert natuurlijk wel druk op. Of je dat nou als ploeg uh, wel wil of niet wil. Dit is, dit is waarschijnlijk een jaar waarin Poels een enorme kans krijgt ergens ja. van Sky om kopman te zijn in een grote ronde. Dat is hij nog nooit geweest. En ik weet ook niet of hij dat aan kan qua druk. Maar uh, die kans gaat hij natuurlijk niet meer snel krijgen bij zo'n grote ploeg. Ja, bovendien uh, in de traino hadden we even de indruk... dat, dat Vroom een, een puffje nodig had, om het even zo te zeggen. Vroom is nog niet in orde, nee. Dat ging even niet helemaal. Zoals we, wat, acht minuten achter uh, de winnaar Adam Yates uh, in etappe vijf. Dat het is toch ongekend? Zo de druk... De, ja, je lag, ja, ja, je lag, dus zou dus, dus hij ja, natuurlijk ook tijd. iets moeten doen. Ja, ja. ja weet je, hij wordt, niemand, niemand wil hem in dat peloton. Die renners ook allemaal niet... Iedereen die wil, ja, je ziet het ook, je ziet het bijna terug in die in die wedstrijd ook. Er zijn veel meer renners die tegen hem aankomen, dringen. Het respect voor hem is, is wel echt wel anders dan voorgaande jaren. Je, er waren van de week waren de renners van de Israel Cycling Academy die naast hem kwamen rijden en die kwamen uit het wiel kwamen drummen. Jasper Stuyven die tegen hem aan zat te rijden. Ja, ik weet het niet. Ja, ik denk dat ik denk dat moet een uitwerking op hem hebben. Het kan gewoon niet anders. Sebastian, wat denk jij? Ja, nee, dat het ik kan me niet voorstellen dat het uh, allemaal langzaam heen gaat. En hij hoogt inderdaad altijd als een coole kikker en in zijn reacties. Maar... Hmm. Nou, Joeri, we slaan jou een beetje over als, dat voetbal. niet. als, als, voetbal, als voetbaljournalist. Nee, nee, nee, maar het kan best zijn dat jij ook vroeger voor wielrennen hebt. bijvoorbeeld. Nou, wielrennen, ja, altijd. Dat zijn van die dingen. Schaatsen, wielrennen, A-sporten, B-sporten. De grote sporten waar wij in Nederland mee bezig zijn. En natuurlijk volg ik het, maar ah. zo specialistisch als zij erover praten... Uh, dat, dat kan ik niet, omdat ik het niet zo kan volgen... en, uh, en geen inside-informatie Maar nee. hoe kijk jij dan tegen zo'n situatie als Froome uh, aan? Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ik, dan ben ik, daar sta ik echt ver vanaf. Ja. Ja, en dat, je, je merkt de wijze zoals deze mannen erover praten. Dan, dan sta je in dat peloton. Je spreekt mensen. Daar, kijk, zoals ik dat in het voetbal heb, hebben zij dat in, in, in dit geval het wielrennen of het schaatsen. Dus ja. dan volg ik het puur als uh, heel veel andere Nederlanders. Met interesse om dat omdat weer, we weer een beetje meetellen. Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde wat je natuurlijk met veel sport hebt. Ja. Wat vind je ervan dat er, dit, uh, dat er deze week uh, voor de derde keer het jaar een Serie A-speler werd betrapt op doping? Ja, nou ja dat is, daar, daarvan denk ik dus, dat is helemaal niet van gisteren. Want al in 2005 is er een heel groot scheepsonderzoek geweest. En dat kwam daar toen al uit. En, en die getallen waren schrikbarend. En, en uh, dat zijn dingen die dus uh, helaas nooit veranderen. En daarom heb ik altijd een beetje moeite met... Uh, um, ja, het heel veel, het overlijden heel veel spelers, relatief. Um, en, en vaak heeft dat, is dat een combinatie met uh, medicijnen die ze slikken. Al zijn het paracetamolletjes of... Uh, en, en uh, ik heb het idee dat het nooit doorgezet wordt. Hè? Dat er nooit echt schoon schip gemaakt wordt. Het is elke keer weer naar de volgende openbaring. En, en dan. Uh, maar dat is, dat is gewoon, eigenlijk is dat geen nieuw nieuw feit. Nou, nieuw fenomeen. Maar, nee. Maar nou, nou. het is al te horen. Je hebt hier meer verstand van, uh, dan, van uh, dan van wielrennen. Dus laten we hier maar even over het voetbal doorgaan. En dan misschien ietsje over het Nederlands. Uh, AZ, jij volgt AZ al sinds van doping na zetten, maar. Nee. Ja. Ja. ja. Je weet het niet hè, nee, dat is. Van de dopcreacht <laughs> aan de lichte kant van de pot. Nou, die hebben we ook... gisteren hier van die geslikt in de, in de kuip, watten. Nee, <laughs> dat heeft in ieder geval niet geholpen. Daar kunnen we constateren. Steekende middeltjes. Ja. Ja. 2-0 inderdaad van Feyenoord verloren. Um, uh, we willen natuurlijk praten -1 over zo'n oh, 2-1. Ja, ja. Het is zelf. Ja. toen ja. was jij ja. ja. ja. toen toen al weg was ja. het balje nog in schot. Ja. Dat deed die knap overigens. En het werd ook nog heel even spannend hè, daarna maar heel kort natuurlijk en dat mocht niet meer baten. maar als we gisteren eventjes vergeten, is het toch een vrij succesvol seizoen ja. uh, voor John van der Boom en zijn ploeg. Uh, derde plaats in de ranglijst lijkt op dat ze niet meer ingehaald kunnen worden. Wat is de basis van dat succes volgens jou? Nou ja, het is al eerder in het gesprek even te sprake gekomen. Een heel erg stabiel beleid. En, en een hele goede jeugdopleiding die al jarenlang vruchten blijft afwerpen. Ze dus zijn nog een paar jaar achtereen uh, uitgeroepen tot beste jeugdopleiding van Nederland. Nou, dat zegt wel iets. We hebben een enorm uh, groot complex gebouwd in, uh, in, uh, in de gemeente Sandam. Mm -hmm. Gemeente Staanstad. En het verschil met gemeente Alkmaar is dat gemeente staatsstad uh, dus wel heel erg uh, actief is. En, en uh, ze zijn nu alweer aan het uitbreiden. Dus de, de, ik heb toevallig vrijdag die, die, teken, uh, die tekeningen gezien. Maar nou, dat gaat al binnen een jaar wordt dat complex alweer uh, uitgebreid. Ja. Terwijl het pas twee jaar open is. Dat zegt ook wel iets. En, ja, een hele gedegen uh, opleidingsvisie. Uh, dat blijkt dus uit, uit, uit al die spelers. En, en, uh, en daarnaast een hele prettige spelopvatting. Mensen die daar uh, goed mee bezig zijn. En wie, wie is, is er, zijn er bepaalde aanjagers? die de credits verdienen? Hè? Ik bedoel, Johan de Witt die, uh, eist hij zeg maar 100% van de taart op. Maar bijvoorbeeld John van der Brom, uh, hoeveel van de succes mag die opeisen? eisen? maar Johan de Witt. Nou, uiteindelijk ben je als trainer wel verantwoordelijk. Maar het aardige aan John van der Brom is dat hij dus uh, niet zo'n heel groot ego heeft als, uh, als heel veel anderen. En, en ze halen dus ook een assistent binnen in de, in de persoon van Arna Slot... die uit Friesland kwam en, en die daar echt voetbaltechnisch veel aan toevoegt. Uh, die is wel gelauwerd de afgelopen weken. Uh, nou, dat vindt Van der Brom dan prima. Hè? Dus er is dan niet een interne strijd. Maar ook Leroy Echtel, een oud voetballer, zit daarbij. En iedereen heeft daar zijn inbreng. En uh, dat geldt ook voor de hoofdopleidingen. Uh, eigenlijk een relatief onbekende jongen. Nou, ze hebben het aangedurfd, Paul Brandenburg, om hem als vervanger voor alle zwijnkartoon neer te zetten die naar Amerika ging. Ja, ze staan alles... ook open voor allerlei uh, Ze staan open te voor he? inderdaad, uh, ja, ze kijken naar Amerika. Hè, ze zijn uh, natuurlijk, uh, het beroemde verhaal van, van Moneyball, waar ze mee bezig zijn. Maar ze zijn ook heel erg vooruitstrevend met, uh, met data. Uh, met allerlei vormen uh, onderzoeken ze. En niet alles wordt gebruikt, maar ze gaan er wel heel ver mee. Daarom breiden ze ook zo'n complex weer uit... om overal ruimte te bieden aan, aan dat soort uh, de het is ook mooi. We, we ja. hebben nu drie minuten over het succes van een club en er is nog geen speler genoemd. Dat is, uh, dat, dat is bijzonder, want nou ja, dat, dat zegt dat ook de randvoorwaarden. Ja, misschien, uh, misschien is dat ook wel goed, want vaak word je, laat je je verblinden door een speler die een paar weken het leuk doet. En dan roept iedereen: dat is meteen een heel succes van een club. Ja. Het succes van, van, van AZ is eigenlijk het succes van een club. En uh, er staan nu vier jongens vast in het eerste, maar er zitten er ook nog vier op de bank die regelmatig hebben meegenomen. Praat je over acht jongens in één selectie? En, en, en, en, en daar komt dan, dat blijft ook stromen. En ik vind dat wel... Ze hebben dit jaar heel goed doorgeselecteerd. Dat is ook belangrijk. En wat we vergeten is dat ze eigenlijk... Het begin van het seizoen zouden ze spelen met Kelvin Stengs... en Marco Vijinovic op middenveld. Stengs voorin. Stengs een beetje het kroonje wil. Nou, die zware blessure opgelopen. Uh, Vijinovic hetzelfde. Heel seizoen eruit. En een club als AZ van die statuur... dat is normaal heel moeilijk om dat op te vangen. En dat hebben zij dus opgevangen. En niemand heeft het daarmee over. He, Teun Koopmeijers had er helemaal nog niet zullen staan. Uh, die draait dus gewoon moeiteloos mee. En, en, uh, nou, dat vind ik wel. Dat, dat zegt ook iets over de speelwijze. Alles staat vast, alles is duidelijk. Um, nou ja, dat is, dat, hè, vorige week drie spelers uitverkozen in die voorselectie van Oranje. Uh, is ook een teken. En daarom verbaasde me wel dat gisteren proefde ik. En ik heb ook wat dingen gehoord en gelezen van mijn collega's. Uh, bijna een soort leedvermaak dat ze niet wonnen in de kuip. Zo van: uh, kijk. Ze kunnen het weer nee, niet tegen een top 3 club Ja, nou ja dat is conservatieve. weet je dat conservatieve, bedoel ja, je? Ja, dan denk ja, ik, jongens... Zit door de hele voetbalwereld. Ja, heen, wees blij dat... Uh, we hebben jarenlang geroepen, ja. het is allemaal zo, zo, zo voorspelbaar als de pest. Dan komt er een club die nestelt zich daar bovenin. Want, laten we eerlijk zijn, Feyenoord is geen top-drie-club. Nee. Uh, AZ staat nog steeds 11 punten voor. Maar ze hebben wel de Kuip. En AZ was toch een klein beetje onder de indruk van het stadion. Het is bijzonder, dat weet ik uh, als geen ander, maar... Ik zal juist denken, wat is er mooier. En, en, en we, hebben de, we hebben de vorm, we, hebben, we spelen goed, we worden ja, geroemd om ons spel. Ah, laat het dan zien. Dit is het podium waar je het wil laten zien. Er zijn drie jongens geselecteerd voor, uh, voor, voor, voor Oranje. Ja, kom op man, gooi het van je af en uh, ga lekker ballen. En dan kun je nog, nog vliezen, hè. laten we dat vooropstellen. Zou ik er minder moeite mee hebben. Ja. Je hoort het al aan zijn reactie, hè? dat die. Die is een beetje zo'n ongeloof van, jongens, wat is dit? Waarom hebben, en dat, dat zegt iets over hoe zij hebben gevoetbald. Het ging zo goed, zo, ze voetbalden makkelijk. Ja, en dan verwacht eigenlijk een technische staf... Nou, dit is het moment waarop je het voor heel Nederland kan laten zien. En ik vind het ook heel mooi dat zo'n Guus Til gewoon toegeeft... Dat, dat, dat, dat toch wel vier jongens stonden daar voor het eerst in de kuip. Ja, en we weten allemaal, dat doet toch ah. iets met je. Het doet iets met scheidsrechters, laten we ook eerlijk zijn, met grensrechters... Want die lopen daar de hele tijd langs dat lijntje bij al die vriendelijke mensen. He, die vooral uh, nergens op reageren. <laughs> die als een beetje ik, uh, meehelpen. Toch? Ja. <laughs> nee, maar dat is een soort intimiderend sfeertje. Wat we ja. allemaal wel kennen. Nou, ja, daar hebben die jongens moeite mee gehad. En dat, ja, dat is wel de teleurstelling van gisteren. Nou, ja, aan de andere kant uh, komt nog een bekerfinale aan. Dus ja. misschien kunnen ze daarmee uh, hebben ze iets recht te zetten. Ik denk dat dat een andere wedstrijd zal worden. De ervaring, deze ervaring kunnen we dan weer meenemen. Hoor je dan? Ja, want het zijn al, ja maar dat is, ja. het is een vreselijk cliché. Robert, maar het is wel zo. Want ja. je, je bouwt uiteindelijk dit op. Daarom verbaast het mij zo. Dat, ik heb een analyse over Feyenoord gelezen in het AD... en, en het stond er, echt, er stond dat de grootste boosdoener in alle analyses was Champions League. Ik denk, hè? Champions League? Als een boosdoener voor een slecht seizoen? We, we willen allemaal die Champions League in. En dan speel je er en dan geef je, geef je de Champions League de schuld. Ja, extra wedstrijden en ja, kom op. Dat is toch het podium waarop je je wilt ontwikkelen... en, en je wilt meten en beter wilt worden. Ja, dan kan je toch niet gelijk roepen... dat is de, de aanwijzing waardoor we het nu slecht doen in de competitie. Ja, maar ik snap het wel. Want de, de selectie was gewoon niet breed genoeg om dat te kunnen doen. We ja, dan hebben heb je een beleidsmatige fout gemaakt. Nee, maar ik snap, ja. Ik snap, wel, ik snap, wel, ik snap wel... Ja, precies. Maar ik snap de verklaring op deze manier wel. Je kan wel zeggen boosdoener, dat gaat misschien een beetje ver... maar het is wel het gevolg van. We hebben dat toch ook een keer met Utrecht gehad. Wat, dan gingen we door de grachten heen... want Utrecht Europees voetbal haalde met een mooie pool met Celtic... volgens mij en Liverpool. Kan ik me nog herinneren? Napoli. Ja, maar het seizoen was echt wel naar de Vierstijnen. Naar de ja, we hebben het over zes wedstrijden, nou, ik vind nou, ja, dat het een is. heel ja. groot thema van wordt gemaakt. Alsof dat, uh, en, en, en die jongens gaan dat ook vervolgens geloven. Ja. Alsof dat uh, de reden is dat je dan een heel seizoen aan het verkloten bent... in een competitie. Ja, want, want laten we wel zijn, 11 punten achter op AZ... waarvan men gisteren net deed alsof, alsof dat uh, er niet was. Ja, dat vind ik nogal wat, uh, na 27 wedstrijden. En, en uh, nou ja, in ieder geval uh, toont AZ aan dat je... Tuurlijk zal het geen top 2 club worden op korte termijn. Maar dit is wel wat je, uh, wat je kunt bereiken. En zij zijn op dit moment alweer aan het nadenken over het verhogen van de begroting. Of het op opschroeven van de begroting. Nou ja, in Nederland, in deze situatie, is dat, is dat alleen maar een, uh, een winstpunt. En, en, uh... en je zou hopen dat ze bij grotere clubs, bij clubs als Ajax en bij Feyenoord... maar ook bij de KNVB, dat ze echt goed kijken naar wat AZ goed doet. Want AZ is gewoon uiteindelijk is AZ gewoon een moderne club. Of een moderne... Sportclub, niet eens een voetbalclub. Nee, maar daar valt het me zo dus op dat als het even goed gaat, dan uh, van Haan schreef het ook in zijn column. Die ergerde zich al twee weken aan die, aan die Hosanna-verhalen. Dat vond, vond ik wel meevallen. Ja, ontmaag... Van Haan is natuurlijk een oer conservatieve man. Ja, want gaat dan even goed? En hij zei de eerste die zegt: Nou, zo goed is het allemaal niet. <laughs> Koester gewoon zo'n ontwikkeling van ja. jonge mensen, nieuwe voetballers. Koeman ziet het ook. Die gaat op dit soort jongens voortborduren. Waarom? Omdat ze de juiste mentaliteit hebben. weghoort, het ziet er allemaal niet oogstrelend uit. Maar hij is wel goudwaard voor zijn elftal. Gustil ook. En dat zijn allemaal dodenmale jongens. Maar met een hele goede wedstrijdmentaliteit. Nou, en daar begonnen we over. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Koeman gaat dat niet voor niks doen met dit soort spelers. Nee, precies. Want straks zitten ze misschien in oranje. Uh, ook nog eventjes iets anders. Uh, Mourinho, José Mourinho en Frank de Boer. Het zijn niet de beste vrienden. En als ze dat al waren, dan nu niet meer. Want de Boer, die uit de kritiek op Mourinho. Omdat hij aanvaller Marcus Rashford zo weinig laat spelen. In aanloop naar het Champions League duel met Sevilla. Reageerde Mourinho daar eens eventjes op. Op zijn Marino's. I read something, some some quote from the worst manager in the history of the Premier League. Frank de Boer. Seven matches, seven defeats, zero goals. If he was coached by Frank, he would learn how to lose. Because he lost every game. Ja, tot op even de vertaling. Frank de Boer de slechtste trainer ooit in de Premier League. Als Rashford zou worden gecoacht, hem, zou hij leren te verliezen. Mooi, of niet? Of te hard. Onnodig. Sebastien ja. wat Ja. Voorlopig allemaal stil. Ja, nou ja. voor nee, mij ik, ja, het is een geweldige staatsidioot. die die Mourinho. Ik ja. vind het echt die man is gek. En en ik. Het is een aartsprovoquator. Ik vind ik vind het wat hij doet zoals hij doet. Ik hou daar niet van. Ik bedoel, het is. Kijk kijk naar Manchester United. Die staan een straatlengte achterop op en hij is gehaald om zijn kampioen te maken. Dat lukt hem ook al twee jaar niet. Ja. En en en ja, kom op. Maar het heeft in dus het verleden ik wel heel vaak gewerkt. Ja, ja, dit klopt. spelletje. Ja. Alles naar ze toe trekken. De ja. spelers uh, lekker in de schaduw laten. Dus, uh, Even nog op die reactie, Thijs. Wat vind jij ja. ervan? Nou ja, hij heeft, toch, hij heeft toch gelijk. Hij heeft, wat, hij heeft toch, feitelijk. Hoezo heeft slecht, hij een punt? De slechtste trainer ooit? Ja, hij nou heeft nou ja, feitelijk goed. geen punt. Ja, hij heeft nul punten gehaald en nul goals scoort. Ja. Ik, ik, je kunt er niet heel veel <laughs> aan afdoen. Ja, in de Premier League. Ja, dat is Premier toch? Ja, dat, ja, dat toch? Okay, toch? Okay, ja, is zo. Zou je dat dan niet mogen zeggen, Sebas, Juri? Ja. Nee, ik vind, hij mag het wel zeggen, maar... Het de is, Boer het is, geeft het is, kritiek op hem, hè? dus het is niet ja, dat hij het uit... de. Nou ja, maar goed, de Boer heeft gewoon als, als vakman gekeken naar, naar iemand als Rashford. Nou ja, die kijkt met een Nederlandse bril. Dus die kijkt naar jonge spelers die te weinig speeltijd krijgen... omdat Mourinho alleen maar kijkt naar het resultaat. Ja. Nou, dat is vanuit het, het, het, het perspectief van de Boer heel begrijpelijk. Want zo kijken wij Nederlanders. Maar als je denkt, kritiek geeft, dan kan je er oh. ook een beetje terugverwachten. Precies, nou, is, oh, alleen het is de wijze oh. waarop hij dat doet... En, en uh, Mourinho weet ook hoe dat werkt. Uh, volgens mij was hij ook een van degenen die toen Frank Boer werd ontslagen. Want toen stonden alle Premier League trainers vooraan... om te roepen dat Crystal Pellas uh, van god los was. Uh, en dat ze dit nooit mogen doen na, na een paar wedstrijden... omdat je een trainer de kans moet geven. Ja. En, en hij, gebruikt dat, hij gebruikt gewoon alles wanneer het hem uitkomt. En daarom mis ik daar een, ik mis een, een, een lijn in zijn, in zijn uitlatingen. Het is altijd maar weer dat zuigen, dat, dat snoeven. En, ja, nou ja, dat, dat, dat, is, dat is de lijn. Dat is de lijn. Ja, dat ja. Goed. kunnen alle mensen vinden dat prima. Ja, nee, ik vind dat uh... Het is een redelijk constante. Ja. Even nog uh, de, de, even de Pellegrino's ontslagen bij Southampton. Er staan 17 e nu uh, in, in competitie was te verwachten. Nummer 18, 19, 20, die degraderen volgens mij. En um, de Britten hebben inmiddels gedreigd om het WK te boycotten... naar aanleiding van die zenuwgasaanval op, uh, op die spion... Dat wordt hoog opgespeeld. Um, de Russen hebben daar nu ook op gereageerd. Die zeggen dat het, uh, de uh, sport niet ten goede komt als uh, de Britten inderdaad... Uh, er zijn ook nog wel heel veel sportieve redenen om het WK te boycotten. Ja, ja, ja. maar goed. Uh, anyway, dat is iets wat, uh, wat gaat spelen. Nog even naar de League kijken. Ja, Dordrecht heeft de derde periode titel gewonnen. Won met 1-0 van RKC, is nu zeker van deelname aan de playoffs... Om promotie naar de Eredivisie af te dwingen. Emma was ook nog in de race voor de periode-titel... maar grijpt bij ondanks een 3-2-overwinning op RKC dus naast... Een koploop NEC won met 2-0 bij een jong FC Utrecht. En nummer 2, jong Ajax, won thuis simpel met 4-0 van FC Eindhoven. En NEC heeft 1 punt meer dan de Amsterdammers. Eén duel in de Premier League, Stoke City tegen Manchester City. Met 0-2. Twee goals van David Silva. Nou, daar is het bovenin hartstikke spannend. City heeft 81 punten en United heeft er 65. <lacht> raar hoor. Hoe zou dat zijn? Ja, het gaat helemaal nergens over. Ja, uh, ik, ik vond het een beetje de uitzending van, van een struikelende kampioenen. Vond je niet? Uh, Kramer, Wust, uh, Dumoulin, uh, PSV, uh, ja, uh, PSV uh, Struikelen, Vroom, maar ze staan Ful, Sablikova. Ja, Wisseling tellen, van de wacht. Ja, ja. ja, dat zou wel zo kunnen. Dat ja. is ook wel eens lekker af en toe. Ja. Ja. Het zou wel echt saai zijn als iedereen altijd maar hetzelfde zou zijn. Zo is het. Ja. Daar zijn wij dan over te praten. Nou, ja. Is ook zo. Precies. Dank dat jullie er waren. En graag ja. tot de volgende keer. Ja, we eindigen altijd met Diederik. Diederik Smit. Waar ben je, Diederik? Ja, ik sta hier naast de trainer van Ajax, Erik ten Hag. Want Erik, uh, Amin Younes weigerde gisteren om in te vallen tegen Heerenveen. Dat is gewoon werkweigering. Dus vandaag heb je besloten om Younes als straf twee weken uit de selectie te zetten. En hij moet nu meetrainen met Jong Ajax, heb ik begrepen. Ja, afhankelijk was dat inderdaad de bedoeling... om toch iets van een soort uh, sanctie erop te leggen. Om toch een stukje ja, natuurlijk gezag als het ware te herstellen... Maar Amin uh, heeft mij laten weten dat hij ja, uh, er toch vanaf ziet. Dus uh, ja, dan houdt het op. Als een speler niet uit de selectie gezet wil worden, dan kan ik hem ook niet dwingen. Dus hij start komend weekend gewoon in de basis. Maar uh, ik zal er nog wel een gesprek over gaan voeren met hem. Als hij dat wil. Want uh, ja, dit soort dingen dat, uh, kun je natuurlijk niet accepteren als uh, leidinggevende zijnde. Oké, okay, Erik ten Ach, dankjewel. Ja, mag ik nog één ding over zeggen? Nee. Oké. Okay. <lacht> Ja, hij is Zo is het hele ogen van Chris Keij. Graag <laughs> morgen, tot morgen. half uh. negen zijn we er weer. Nooit meer slapen. De culturele late-night-show van NPO Radio 1. Ik was een hippie. Een hippie, hippie. Hij zit alweer 50 jaar in het vak. En is natuurlijk bekend als medeoprichter van Doema.